7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. 1700 scholen dicht op actiedag leraren. Syrische vluchtelingen melden misdaden in Homs. En Zwitsers bedrijf geïnteresseerd in overname Netcar.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 Dan is weer nog. Eerst veel bewolking. Vanmiddag ook zon in het noorden en oosten. Wat meer dan in het zuiden en westen. Het wordt ongeveer 9 graden. Morgen veel wind en regen en een graad of 8. ANWB Verkeersinformatie. Het is niet heel erg druk. Er staan maar vier files op dit moment. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leids en damme Dorp. Zes kilometer door de veranderde wegsituatie daar. Op de A7 hoorn richting Zaandam. Twee kilometer voor Afrit Weidewormer. Op de A12, Duitse grens Utrecht, door een eerder ongeluk... staat tussen Afrit Beek en Arnhem Noord 11 kilometer file. De weg is wel weer vrij. En op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden staat 6 kilometer. Bouwconnect groeit snel... en is nu al de grootste digitale bouwbibliotheek ter wereld. U vindt er de productinformatie van honderden fabrikanten, zoals... Holoniet Kunststeen.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 NOS Radio 1 journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. De Israëlische premier Netanyahu heeft de druk op Iran verder opgevoerd. Israël moet zich kunnen verdedigen tegen een mogelijke aanval, zei Netanyahu tijdens een toespraak in Washington. Straks de details van onze correspondent. Eerst naar de onrust in onderwijsland. Want ruim 1700 scholen houden vandaag de deuren gesloten. De leraren staken tegen de bezuinigingsplannen voor 300 miljoen euro op het passend onderwijs. Er wordt vanmiddag over gesproken in de Tweede Kamer. Voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, Walter Drescher. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet u inmiddels al hoeveel leraren er gaan meedoen? Nou, we verwachten iets van uh, 50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 Hoe zijn inmiddels, meneer Dresje, want dat lijkt mij vooral belangrijk, de verhoudingen tussen de Onderwijsbond en de minister op dit moment? Want bij de vorige demonstratie, we weten het allemaal nog, haalde uw bestuurder Keers hard uit naar de minister. U maakte vervolgens excuses. Hoe is dat nu? Ja, ik heb daar verder, verder niks meer over gehoord. Maar de zaak zit natuurlijk zo vast als een huis. De minister die gaat gewoon door met haar eigen beleid, luistert niet naar, naar de mensen. Dus uh, ja, daar wordt het natuurlijk niet beter op. Nee, en ik kan mij voorstellen dat u zich zorgen maakt, want er wordt inmiddels onderhandeld over nog meer bezuinigingen in het katshuis. De onderhandelingen zijn gisteren begonnen. Denkt u dat er ruimte is om deze bezuinigingen terug te draaien? U hoopt dat natuurlijk, maar bent u dan wel realistisch? Nou kijk, het is eigenlijk uh, niet zozeer een bezuiniging als een verplaatsing van geld, hè, want... De, uh, de minister wil dus geld weghalen bij kinderen met leermoeilijkheden. En dat wil ze gebruiken om uh, een of ander uit Amerika overgewaaid uh, plannetje over de prestatiebeloning in te voeren. Ja. Als je geen van beide doet, uh, kost het ook niks. Is het, is het neutraal, zeg maar. Uh, en dat is ook waar uh, het grote onbegrip natuurlijk, natuurlijk op stuit. Die, die, die, die hele discussie over die, over die euro en dat begrotingstekort... dat kennen we natuurlijk ook. We hebben inmiddels natuurlijk wel begrepen van het Centraal Planbureau dat het bezuinigen op dit moment eigenlijk weinig zinvol is. Het mm. uh, begrotingstekort zal door bezuinigingen heel erg stijgen. Ja, maar goed, uh, ik snap dat u nog hoop houdt, hoor. Maar uh, de minister kiest hiervoor, voor deze ombuiging, verschuiving van geld. En mijn vraag nogmaals, uh, heeft u de verduzie in... dat uh, u überhaupt nog geld komt naar het passend onderwijs? Ja, dat, dat, dat zou wel moeten, want als dat niet gebeurt... He, dan gaat het met een heleboel kinderen gaat het heel, heel erg mis. En dat gaat de samenleving als geheel uiteindelijk heel veel meer geld kosten... dan die 300 miljoen waar we het vandaag over hebben. En daarom vinden wij dat dus een, domme, een domme maatregel. Ja, er staat vandaag een grote advertentie in landelijke ochtendkanten. Of in ieder geval in de Volkskrant, want daar hebben wij hem uit van betrokken organisaties. Uw uh, Algemene Onderwijsbond staat daar ook bij. En u roept de Kamerleden op er nog eens goed over na te denken, anders te beslissen. U, u schrijft daarin, passend onderwijs is onmogelijk met de knellende invoeringstermijn en de bijbehorende forse bezuinigingen. 300 miljoen op 3,7 miljard. Overdrijft u dan niet een beetje? Nou, dat op passend onderwijs dan opeens niet meer mogelijk is? Nou, dat heeft te maken met de, de, de, de, de techniek. Hè. Als je dus uh, de, de, de term passend onderwijs... Die, die, die duidt op de manier waarop de, uh, de financiering... Uh, voor deze kinderen geregeld is, die verandert. Daar zijn wij op zich ook niet tegen... om de, om de wijze waarop de financiering plaatsvindt te veranderen. Maar als je tegelijk uh, denkt dat je het dan kunt doen met het budget van uh, zeven jaar geleden. Huh? Ja, volgens mij uh, heb je dan gewoon een gaatje in je kop. Hoor. Zo, nou, daar kan uh, de minister het weer mee doen, meneer Drescher. Ik had het tegen uw collega. Hoor. Oh, oké. Okay. Nou, ik had even dat u tegen de minister had. <laughs> maar... Wat verwacht ja. u van vandaag? Want um, wat zal het opleveren, denkt u? Uh, het zal misschien indruk maken, maar ik kan me zo voorstellen... niet bij de minister. Wat gaat u doen als de minister toch vasthoudt aan deze bezuinigingen? Ja, kijk, het, het, het, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Wij nee, proberen een punt te maken. Als de politiek ogen en, en oren gesloten houdt daarvoor... Dan weet ik het ook niet meer. Maar gaat u dan nog meer actie voeren? Nog, nog harder actie voeren wellicht? Nee, dat weet ik niet. Wij gaan, wij gaan, wij gaan door met actie voeren. Maar wat voor acties dat zijn. Het dat, dat is niet zo dat dat allemaal al, uh, al op de flank ligt of zo. Daar gaan we dan over nadenken. En er zal ooit een eind komen aan, aan acties natuurlijk. Dat is altijd zo. Hm. Alleen uh, wanneer dat is en hoe dat zal gaan, dat kan ik niet zeggen. Walter Drescher, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Dank u wel. We doen naar Mark Robin de Visser. heeft natuurlijk met zijn gasten ingespannen meegeluisterd. Mark Robin, wat zijn de reacties bij jou? Ja. Nou, ik moet je zeggen dat Tom, die zit gewoon in de woonkamer. Ik denk dat het een stripboekje is wat hij aan het lezen is. Maar ik zal het even aan zijn moeder vragen, aan Elise Zomer. Het is een stripboekje, geloof ik, hè? Donald Duck, ja. Donald Duck, ja. Dus hij heeft in ieder geval niet meegeluisterd, maar u wel. Het gaat hier, dat gesprek net ook, over jongens en meisjes zoals... Tom. Hoe ziet u de toekomst voor Tom? Tom is elf jaar trouwens, voor de mensen die net, uh, net inschakelen. En autistisch, Tom ze heeft passend onderwijs nodig... en zit ook op een, uh, op een speciale school op dit moment. Dat klopt. En daar zit hij uh, um, waarschijnlijk totdat hij twintig is. En uh, zoals het nu gaat, uh, kan hij uh, en leert hij ook... Uh, uh, allerlei nieuwe dingen die hem zullen helpen... om straks uh, te werken naar vermogen, zoals het kabinet graag wil. Maar uh, als deze bezuinigingen doorgaan en, en grotere klassen uh, komen... dan uh, krijgen we de problemen die we dit jaar bij Tom in de klas ook hebben gehad. Dat er geen onderwijs mogelijk is. En dan, uh, ja, dat werd net door meneer Drescher ook al gezegd... nu bezuinigen is gewoon straks veel meer geld uitgeven... aan dagbesteding voor al deze kinderen... die door het uh, kabinet nu worden afgeschreven... En het lijkt erop dat uh, deze bezuiniging uh, puur... Uh, be voor ons als ouders van kinderen in speciaal onderwijs is het een signaal... jullie kinderen gaan straks niet opleveren... dus dan investeren wij er ook maar geen geld in. Dat gevoel uh, heerst heel sterk onder de ouders op dit moment. Tom is eigenlijk al afgeschreven op zijn elfde jaar. Nou, niet door mij. En zeker ook niet door de leerkrachten en niet door de school. Maar uh, het lijkt erop dat de minister dit wel doet. En uh, ik hoop dat, mocht dit voor de Tweede Kamerleden... geen duidelijk signaal zijn vandaag... dat in ieder geval in de Eerste Kamer uh, het verstand en het gevoel voor de medemens... Uh, vanuit het christelijke oogpunt... dan wel pure economische motieven nu bezuinigen... is straks veel meer kwijt zijn... dat in de Eerste Kamer dan alsnog dit bezuinigingsvoorstel sneuvelt. En zo gaan we het, hebben we het dus over een jongetje van elf... en schuiven wij langzaam naar rendement. Hè, naar wat iemand oplevert. Killer rekensommen. Het gaat eigenlijk niet meer over de kwetsbare jongen die Tom is. En dat is eigenlijk het gekke. Juist omdat de minister met passend onderwijs wil ingaan... op wat elk individueel kind nodig heeft maar ze haalt de mogelijkheden die binnen het speciaal onderwijs... of het regulier onderwijs daarvoor bestaan. En die werken, zoals de rugzakjes, die haalt ze weg. Dus hoe kunnen we dan met z'n allen passend onderwijs zorgen... en de individuen in deze maatschappij tot hun recht laten komen... laten werken naar vermogen? Er nou zijn er vandaag 1700 scholen gesloten... en nog eens eenzelfde aantal scholen heeft een aangepast programma vandaag. Dus je zou kunnen zeggen dat het draagvlak voor de acties vandaag groot is... Denkt u dat het uh, zin heeft? Uh, nou, in dat geloof moet ik hebben. Ik, ik blijf optimistisch dat uh, de volksvertegenwoordigers... mijn kind en al die andere kinderen in het speciaal onderwijs... en in het gewoon onderwijs niet laten vallen... En het is een noodkreet. We hebben die noodkreet als ouders van deze klas... waar de problemen uh, zo groot waren dit jaar. Wij hebben die noodkreet ook al aan de Tweede Kamercommissie gestuurd... voor onderwijs. Uh, van een paar hebben we ook reacties gekregen. Dus ik hoop dat dit de mensen nog een keer doet nadenken. Nog een noodkreet voor Tom van elf jaar uit Hilversum. Elise Zomer, hartelijk dank. Graag gedaan. Dit wassen van crimineel geld moet zwaarder bestraft worden, vindt de VVD. Eerste verkeersinformatie, daarna hoort u er meer over. Erwin de Hart. Ja, er zijn wat ongelukken gebeurd op de, op de ring bij Amsterdam. De A10 Ring Oost richting Ring Zuid staat bij Diemen. Twee kilometer door een ongeluk, daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A28 Hogeveen richting Zwolle is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Nieuw-Leuzen en Zwolle-Noord vijf kilometer file en de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Moskou en Sint-Petersburg zijn vannacht honderden anti-Poetin-demonstranten gearresteerd. Een groot contrast met de protestbijeenkomsten. die voor de presidentverkiezingen werden gehouden. Die eindigden steeds zonder geweld. En ook de sfeer van de demonstratie was anders dan de vorige. merkte correspondent Kiesja Hekster. die de bijeenkomst in Moskou bezocht. De sfeer is bijna gelaten hier op het Pushkinplein. Er zijn veel minder mensen gekomen dan waar de organisatie op gehoopt had. En ook de stemming is niet zoals bij eerdere bijeenkomsten opgetogen. De bekende leuzen klinken. Russia vs. Putina. Rusland zonder Poetin. Maar er wordt niet hardgrondig meegejuicht. Hier een uh, jong meisje met een bril en een uh, blauwe muts op. Wat is uw indruk? Zijn er veel mensen vanavond? Ja, het precies naar bolsje. Ja, ik zou willen dat er meer mensen gekomen waren. En wat vindt u van de stemming? Uh, de mensen hier die willen waarheid, rechtvaardigheid, Dat is waar ze voor gekomen zijn. Bij de vorige bijeenkomst had ik het idee dat mensen een feest aan het vieren was. Nu is de stemming toch een beetje gelaten. Ja, zegt ze, dat herken ik wel. Maar dat kwam omdat er hoop was tot de verkiezingen. Tot dat goed weer gewonnen. Had. Er was hoop dat er echt iets zou gaan veranderen. En nu is duidelijk geworden dat het veel moeilijker wordt om dingen voor elkaar te krijgen. Maar hoe zou dat dan moeten gebeuren? We moeten toch gewoon doorgaan met dit soort bijeenkomsten. Dat is het enige wat erop zit. Vredige bijeenkomsten. En dan toch hopen dat er iets gaat veranderen. Maar wordt het juist niet tijd voor wat radicalere actie? Want zo lijkt het veranderd en het niet. Nee, ik denk niet dat we een meer radicale koers moeten gaan varen. Want je weet hier in dit land niet hoe dat af gaat lopen. En daar zijn we allemaal bang voor dat het met geweld eindigt. En dat wil niemand. En de politie is hier werkelijk massaal aanwezig. Met kogelvrije vesten, helmen op, knuppels in de aanslag. Een uh, beangstigend gezicht. Niet? Nee! Nee! Niet? Nee! Nee! En dan is het woord aan Alexei Navalny, een van de bekendste oppositieleiders in Rusland. Hij probeert de menigte, waarvan nu gezegd wordt dat het er 20.000 zijn nog een beetje op te zwepen... door te zeggen, hadden jullie iets anders verwacht dan van de verkiezingen... dan dat dit zootje dieven en oplichters de verkiezingen zou vervalsen? Hadden jullie iets anders verwacht? Er is geen legitieme macht in het parlement, zegt Navalny... en er zit geen legitieme macht in het Kremlin. Want degene die aan de macht zijn, dat zijn wij... Wij zijn hier aan de macht. En dan, een half uur later, trekt de politie alsnog op. De ME dwingt de laatste demonstranten de metro in te gaan. De sfeer wordt grimmig en de eerste arrestaties zijn al gemeld... terwijl een helikopters boven Moskou cirkelen. De oppositie zegt ondanks de arrestaties toch door te gaan met demonstreren... tegen die derde termijn van president Vladimir Poetin. U hoorde een bijdrage van onze correspondent Kisha Hekster. Het is tien voor half acht geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Criminelen die zich bezighouden met het witwassen van geld... moeten harder worden gestraft. Nu komen ze er vaak vanaf met een relatief korte straf of een lage geldboete. En dat moet veranderen. Na een gevangenisstraf van tussen de zes en acht jaar... in plaats van tussen de vier en zes jaar, zoals dat nu geldt. En de geldboete moet omhoog van 78.000 naar 780.000 euro. VVD Tweede kamerlid Janine Hennis Plasgaard, goedemorgen. Goedemorgen. Wat rechtvaardigt zwaardere straffen voor witwassen van geld? Is het zo'n ernstig vergrijp? Ja, het is een ernstig vergrijp... Het gaat niet alleen maar om het wit, witwassen, maar vooral om de handel die erachter zit. En dat gaat over het algemeen om de handel in verdovende middelen, dus de, de drugshandel. En waarom denkt u dat zwaardere straffen en hogere boetes uh, zullen helpen om witwassen te voorkomen? Nou ja, voorkomen, kijk, een crimineel vindt zijn weg altijd wel. Het is dagelijkse noodzaak zelfs voor die criminelen, want hiermee kunnen zij het geld dat zij... Um, uh, ...in de onderwereld hebben verdiend uh, witwassen... ...om vervolgens in de bovenwereld een aangenaam leventje te leiden. Mm. Um, dus voorkomen uh, zal het niet. Maar feit is dat er op dit moment eigenlijk een miljardenbusiness gaande is. Hè. In Nederland wordt jaarlijks uh, ongeveer 18,5 miljard. slechts een schat in wit gewassen. Dat is nogal wat. Um, en dat betekent dat we ook evenredig uh, moeten gaan straffen... ...en uh, de ernst van het misdrijf uh, rechtvaardigen. Maar daar zegt u wel iets opmerkelijks. U zegt eigenlijk helpt het niet, maar we gaan het toch doen. Om een ja, kijk, af te geven. ja, maar ja, luister, een boete helpt ook niet om iedereen zich aan de snelheidslimiet te houden. Dus had ik zeg een crimineel vindt zijn weg wel. Maar als die gepakt wordt, dan moet de straf wel in verhouding ja, staan. Ja, maar je zou ook kunnen kijken of je op andere momenten iets kunt doen aan het witwassen. Bijvoorbeeld um, de mogelijkheden beperken, banken aanpakken die hier aan meewerken, ik noem maar iets. Ja, maar goed, dan kom je ook weer in de, in de wereld van het zogenoemde ondergrondsbankieren, ofwel het Hawalla-bankieren. Uh, dus natuurlijk moet je zoveel mogelijk drempels inbouwen om het te voorkomen. Daar zijn we ook mee bezig. Maar uiteindelijk hebben we het hier over uh, grote vissen. Hè. Ik bedoel, we hebben het over uh, een miljoen of anderhalf in de kluis die ze thuis hebben liggen. Het gaat echt om groot geld en ook om criminelen die niets of uh, niemand ontzien. En in alle eerlijkheid, als zij gepakt worden op de drugshandel... wat veel moeilijker is voor de recherche en voor het OM om dat goed in kaart te brengen... dan hebben zij een hogere straf dan als zij kunnen worden gepakt op de geldstromen. Terwijl we allemaal weten dat het grote geld wordt verdiend met de drugshandel. Hm. Dus uh, het ligt echt in de reden om die strafmaat voor drugshandel en, en uh, handel in witwassen dichter bij elkaar te brengen. Ja, maar mevrouw Henlis, daar zegt u wat als we ze te pakken hebben. En moet dat dan niet prioriteit krijgen? Ze eerst opsporen, ze eerst de pakken krijgen, de witwassers. Ja, maar u doet nu net alsof het een het ander uitsluit. Natuurlijk nou ja, moet ik het ik... ja, ik zeg u het, ik zeg het even. Ja, omdat... nee, u heeft helemaal gelijk. En u verwijst naar een uh, kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer. Precies. week vermoed ik zomaar. Ja, en uh, uh, deskundige <laughs> Kees Schaap, voormalig politieagent, die zegt... Ja. wat betreft opsporing van witwassers, die, die is incompetent. Ja, nou, daar hebben we al een hele slag gemaakt. Kijk, wat hij waarschijnlijk zegt, is dat er in het verleden... Uh, vooral gekeken werd naar uh, de handel in verdovende middelen bijvoorbeeld. Hè. Dus dat is de zogenoemde dadergerichte of delictgerichte opsporing. En wat je ziet is dat het financieel rechercheren dat is enorm in de opkomst uh, afgelopen jaren, omdat uh, ook de politie zegt het is veel eenvoudiger voor ons om die geldstromen in kaart te brengen. Die zijn een stuk zichtbaarder dan die handel in drugs. Dus uh, laten we nou in godsnaam dat padden bewandelen... en de korte klappen die uh, de afgelopen tijd zijn gemaakt... die laten echt wel zien dat we, dat we goed bezig zijn. Natuurlijk uh, moeten moet de recherche en ook het OM zich daar verder in gaan specialiseren. Maar uh, duidelijk is dat een crimineel die nu gepakt wordt voor witwassen... terwijl we eigenlijk weten dat hij handelt in verdovende middelen... Um, ja, er makkelijk vanaf komt met een relatief uh, lichte straf. En als je nu kijkt naar de boete, maximaal 78.000 euro... met alle respect, maar dat is echt als je kijkt naar wat er verdiend wordt in die handel. Ja, nou regelt u dat of wilt u dat gaan regelen voor Nederland? Maar criminelen uh, ja, die werken steeds, opereren steeds vaker internationaal. Zou u dit niet gewoon Europees moeten aanpakken? Ja, u heeft helemaal gelijk dat uh, de meeste criminelen... en zeker als het gaat om de grote sommen witwassen... Uh, grensoverschrijdend uh, acteren. Dat betekent ook dat er een Europese benadering uh, zou moeten zijn... Je ziet dat dat steeds meer tussen de oren van de lidstaten aan het landen is. Maar ook daar valt echt nog een wereld te, te winnen. In dat opzicht staat, staat het dit was eigenlijk nog een beetje... of de aanpak ervan in de kinderschoenen. Goed, duidelijk. Janine Hennisplaschaert, VVD Tweede Kamerlid. Dank u wel. Graag gedaan. Israëlische premier Netanyahu sprak gisteravond... de Amerikaanse pro-Israël lobby toe in Washington. Hij luid applaus met zijn toespraak... over een eventuele aanval op Iraanse nucleaire installaties. Now over de kosten van stoppen. Ik denk dat het tijd is dat we beginnen de kosten van stoppen. Er is veel gesproken over wat het kost om Iran te stoppen. Maar nu is het tijd om te praten over de kosten als we Iran niet stoppen. Al dus de Israëlische premier Netanyahu. Wij schakelen met correspondent Monique van Hoogstraat in Israël. Monique, wat bedoelt Netanyahu met de kosten voor Israël als we Iran niet stoppen? De hoogste kosten, dat, dat is een, een aanval op Iran. He, uh, met mogelijke vernietiging, of oh, sterk op Iran, met een mogelijke ja. aanval op Israël. Uh. Uh, met het risico, of althans, het, het, ja, van, van, he, van vernietiging, dat is het grootste gevaar, de grootste angst ook. Maar uh, kosten zijn ook uh, het risico dat kernwapens in handen komen van uh, terroristische organisaties, die uh, gelinkt zijn aan uh, Iran, zoals Hezbollah en Hamas. Uh, en een groot risico is ook een uh, wapenwetloop hier in het Midden-Oosten... dat andere landen ook een uh, kernwapen willen als Iran een kernwapen heeft. Dus dat zijn de kosten waar hij uh, op doelt. Ja, En hij spreekt openlijk vervolgens over een aanval op Iran. Hoe opvallend is dat, dat de premier dat doet? Ja, minister van, Barak, uh, minister van Defensie, uh, Barak, die heeft dat al eerder gezegd... een paar weken geleden hier ook op een... Uh, Openbaar podium. Ik heb uh, Netanjahu no dit nog niet zo duidelijk horen zeggen eerder. Het is uh, ook wel opmerkelijk, vind ik, dat hij het in Amerika doet. Het is zijn laatste speech voordat hij weer terugkomt hier. Het lijkt alsof hij niet uh, heel uh, goed geluisterd heeft uh, naar Obama en naar zijn verzoek om diplomatie nog een kans te geven, om de sancties nog een kans te geven. Aan de andere kant moet je niet vergeten dat dit op een. Uh, podium was bij zijn Joods-Amerikaanse vrienden, bij de Joods-Amerikaanse lobby. Dus het is ook wel de plek waar hij weet, als hij dit zegt, dat hij daar geen kritiek op gaat krijgen, maar eerder applaus. En dat heeft hij ook gekregen. Ja, wat zijn de reacties in Israël op de toespraak van Netanyahu? Nou, uh, ik zie nog niet heel veel enthousiaste reacties tot nee. nu toe. Uh, mensen zijn... Uh, dat loopt uit één van... Ja, toch wel afschuw. Uh, wat is hier een oorlogszuchtig mannetje? Ik zie ook ergens, schreef iemand... Uh, Netanjahu, jij bent zelf een bedreiging voor de wereldvrede. Niet Iran, maar jij bent dat. Uh, dat zijn natuurlijk vooral commentaren uit hoek. Maar in het algemeen zie ik weinig enthousiasme hier. En toch ook een soort groeiende angst. Uh, veel mensen denken tot nu toe woorden, woorden. Maar het begint nu toch wel angstig dichtbij te komen. Okay. Uh, Mooi van de Hoogstraten, vanuit Israël, dank je wel. Meer over die toespraak van Net vindt u op onze website. NOS.nl Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid. Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld? Bij de ASN Bank weet u dat wel.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 Syriërs die de stad Homs zijn uitgevlucht... zeggen dat er buitensporige wreedheden worden gebruikt tegen de burgerbevolking. Britse tv-station Channel 4 toonde gisteren beelden van ziekenhuispatiënten in Homs. Die worden gemarteld. This is the military hospital in Homs. The images you're about to see were filmed secretly by a worker there... who says it's become a torture chamber. He accuses doctors of doing the unthinkable. For months there have been rumors...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 Hij zei dat het tijd is om het beestje bij de naam te noemen... Iran is nucleaire installaties aan het maken. Als het een like a als het een walks like als het een it kwakt, dan wat is het? Wat is het? Dat is het. Het is een duck, maar deze duck is een nucleaire duck. En het is tijd dat de wereld begint te noemen een jou. Israëlische kabinetsleden... willen al een tijdje een aanval op nucleaire installaties in Iran. En president Obama ziet nog ruimte voor een diplomatieke oplossing. In Rusland zijn honderden mensen opgepakt... bij demonstraties tegen de regering. In Moskou, Sint-Petersburg en andere steden... protesteerden vele duizenden mensen... tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen... die volgens hen niet eerlijk zijn verlopen. Kiesja Hekster was bij de bijeenkomst in Moskou... waar het vreedzaam begon. En dan...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 Premier Poetin won die presidentsverkiezingen met meer dan 63% van de stemmen. Volgens waarnemers waren er ernstige onregelmatigheden bij de verkiezingen en stond de winnaar van tevoren al vast. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online: de neerslag is grotendeels verdwenen, maar met de bewolking gaat het minder snel. In het Noordoosten zien we inmiddels opklaringen, en die zullen zich geleidelijk over het land verspreiden.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 Temperaturen liggen zo rond de graad of 6 bij een matige en aan zee krachtige Zuidwestenwind. ANWB verkeersinformatie. Uh, het is een normale ochtendspits. De enkele bijzonderheden. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat een file tussen knopend Diemen en knopend Watergraafsmeer van 3 kilometer. Komt uh, door een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, ring Oost richting ring Zuid van 4 kilometer tussen Schellingwoude en Diemen. Er was een ongeluk gebeurd, de weg is weer vrij. Op de A4 Den Haag, Amsterdam, staat tussen Leidsendam en Dorp 6 kilometer file. A28, Hogeveen richting Zwolle. 6 kilometer file tussen Staphorst en Afrit Omme. Dat kwam door een ongeluk en die weg is ook weer vrij. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven... of zomaar een toespraakje of een bruiloft. Overtuigend presenteren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 En vandaag is het dag twee in het Catshuis. De belangen zijn groot, wordt vaak gezegd... over de onderhandelingen tussen VVD, CDA en gedoogpartner PVV. Natuurlijk voor ons allemaal, want daaruit zal blijken... wat de maatregelen betekenen voor onze portemonnee. Maar wat zijn de belangen van de onderhandelende partijen? Dat gaan we eens vragen aan politiek verslaggever Marcel Bril... Marcel, is er een gezamenlijk belang? Jazeker, namelijk niemand aan die onderhandelingstafel is gebaat bij verkiezingen. Want in deze tijd en met deze peilingen is het veel te onzeker... of ze de machtspositie die ze nu hebben ook kunnen houden. VVD en CDA moeten dan maar afwachten of ze nog in een kabinet komen. En Geert Wilde zit nu behoorlijk aan de knoppen. Als gedogen heeft vrij veel macht. Vragen ze of dat ook nog zo is na de verkiezingen... of dat hij dan weer gewoon een oppositiepartij wordt. En een ander overeenkomstig belang is dat alle drie de partijen... met een goed verhaal voor hun eigen achterban het katshuis willen uit willen lopen. Maar ja, dat maakt het gezamenlijke belang... ook wel weer heel erg complex, omdat het uitgangspunt wel hetzelfde is... maar de verhalen anders. Laten we de partij dan even aflopen, Marcel. We beginnen bij de VVD, grootste partij van Nederland. Wat is hun goede verhaal? Nou, premier Rutte en zijn geestverwanten zijn er het meest bij gebaat om fors in te grijpen. Traditioneel scheppen ze altijd op dat ze de strengste boekhouders zijn van het stel. De naam van het laatste verkiezingsprogramma van 2010 bijvoorbeeld was Orde op Zaken. Daarin stond de overheidsfinanciën zijn uit de hand gelopen. Dus hup, bezuinigen en hervormen om daarna weer leuke dingen te doen. Nou ja, Rutte moet de geschiedenis ingaan als de premier die de overheidsfinanciën op orde heeft gekregen. Tot nu toe is dat niet gelukt. Sterker nog, de financiële problemen zijn alleen maar groter geworden... Hè, sinds hij er zit. Dus hij heeft het belang om een stevig financieel verhaal te uh, vertellen... met stevige afspraken. Want dat heeft hij zijn kiezer beloofd. Ja, dus kosten wat het kost. Dat begrotingstekort moet omlaag. Zo is het, ja, absoluut. Ja. Dan het CDA. Deze regeringspartij wil weer wat kleur op de wangen. Ja, ja uh, zij hopen deze onderhandelingen aan te kunnen grijpen... om weer duidelijk profiel te krijgen. Het is geen geheim dat het niet goed gaat met die partij. De kiezers staan niet in de rij. Maar door te pleiten voor een verandering bezuinigings, maar vooral hervormingspakket... denken zij weer die degelijke en betrouwbare bestuurderspartij te worden... die ze eens ooit waren. En een ander belang is dat het niet weer gebeurt... dat onderhandelingen met de PVV gaat leiden tot een crisis binnen uh, het CDA. En alleen daarom is het al pikant dat Wilders gisteren pleiten... voor een aanvullend pakket aan maatregelen op het terrein van immigratie en asiel. Precies de punten die o oh zo gevoelig liggen bij die CDA-achterban. En ik ben dan ook heel benieuwd hoe de onderhandelaars van het CDA... Verhagen en Buma daarmee omgaan de komende tijd. En dan de PVV. Je zei het net al, die zit aan de knoppen en wil daar wel graag aan blijven zitten. Maar niet ten koste van alles, zegt Geert Wilders. Niet tegen elke prijs inderdaad. Ze willen geloofwaardig blijven. Dat is uh, wat hun hoogste doel is. Altijd hebben ze bijvoorbeeld de hoop gelopen tegen forse ingrepen in de zorg. Maar ja, je voelt wel aankomen dat daar echt iets zal gaan gebeuren. Wilders moet uit kunnen leggen waarom hij naast die heren staat. Waarom hij een kabinet blijft steunen die nu juist zijn kiezers ook gaat treffen. Dat is een heel moeilijk verhaal en daarom verbreedt hij de discussie. Het moet niet alleen maar gaan om financiën en ingrepen, maar ook om punten waarmee hij aan kan tonen dat hij echt streng is. En alleen dan denkt hij dus uit te kunnen leggen waarom die vervelende maatregelen echt nodig zijn. Uh -huh. En als hij dan zijn handtekening gaat zetten onder zijn onderhandelingsakkoord, uh, dan wil je zijn huid heel duur verkocht hebben. Dan nou gaan we even terug naar het begin, Marcel. Want uh, dat gezamenlijke doel, eruit komen en geen verkiezingen uh, krijgen, voor, uh, dat wordt heel lastig als ik jou zo hoor. Ja, inderdaad, al die verschillende belangen. Al heb ik wel het idee dat tot nu toe wel begrepen wordt door al die partijen... dat iedereen zo'n zijn belangen heeft. Dat VVD en CDA accepteren dat Wilders deze stappen zet... om de kans te vergroten dat hij in zal stemmen met bezuinigingen. Maar of ze eruit komen, want de druk is wel heel erg groot... hangt af van de bereidheid van de drie... om elkaars verhaal aan de achterband te gunnen. En als dat eenmaal bereikt is... dan kunnen veel makkelijker harde maatregelen genomen gaan worden. Goed. Marcel Bril vanuit Den Haag. Dank je. Gaan we naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Eén, goedemorgen. De P.S.V. kwam gisteravond met excuus naar de supporters na ja. een 2-6-verlies tegen Twente. Wat moeten we nou van excuses aan de supporters denken? Ja, dat is een fantastisch verhaal. Hè. Je mocht als uh, uh, supporter terecht zwaar teleurgesteld zijn. Dus oh. je bent er erkend in je gevoel. Dat is in ieder geval wel heel geruststellend. Ja, het was natuurlijk een hele onrustige dag. Het gaat er altijd heel netjes aan toe. En daar ging het ook nog heel netjes aan toe in Eindhoven. Maar het is wel duidelijk, in alle geleningen is de onrust toegeslagen. Het was een heel uh, omzichtig bericht met uh, de rust uh, uh, die nog niet is teruggekeerd. Fundamentele herbezinning. Juiste beslissing op het juiste moment. Spelers die ineens gingen verklaren dat het niet aan de trainer lag. Maar toch echt aan hun. Het zijn de laatste uh, ja, uh, uh, uh, uh, de schermutselingen die je eigenlijk altijd ziet. Als alle vertrouwen in een trainer verloren is gegaan. En hoe omzichtig men ook probeerde nog uit te leggen. Dat het allemaal niet aan Fred Rutte lag. En dat, het ook, uh, nou, dat hij nog alle kansen heeft. Er zit wel heel duidelijk dat hij zijn beslissende week is ingegaan. PSV speelt donderdag een wedstrijd tegen Valencia. Die mogen ze verliezen zoals dat heet. Het moet niet een grote zeeport worden. Maar die mogen ze nog wel verliezen. En dan aanstaande zondag bij NAC uit in Breda. Als daar niet gewonnen wordt dan lijkt het wel gedaan. en uh, Het ging net over peilingen. Nou, als je onder de PSV supporters zou peilen, dan heeft Rutte ook geen enkel vertrouwen meer. En als dat eenmaal zo hard gaat op tribunes en overal om zo'n club heen, dan zal het toch niet al te lang uh, meer duren. Men probeert met hem het einde te halen, maar PSV moet, ook al zeggen ze van niet, uh, de, de Champions League kwalificatie in ieder geval halen. ze dus moet in ieder geval bij de eerste twee komen, omdat anders na die enorme financiële injectie vorig jaar mede door de helpende hand van de gemeente, er andermaal al een uh, financieel Probleem zou ontstaan. Kortom, het zijn uh, zware tijden in Eindhoven, vooral voor de supporters. En Fred Rutte, ja, dat zal wel een heel lastig verhaal worden of die het einde van het seizoen daar nog gaat halen. Dan naar uh, de onderkant van de Eredivisie. Daar is het knokken tegen degradatie. Is het eigenlijk al duidelijk ja. wie volgend jaar nieuw zal zijn in de Eredivisie? Want nou, ik zie dat, dat, het... dat Zwolle wat oh puntjes meer yeah. gespeeld ja, Dat is een, uh, voor Marcel vervelend moet ik, moet ik verhaal, maar het is het tweede hoofdstuk. Uh, vorig jaar stond Zwolle 15 punten voor op RKC. En eigenlijk had iedereen er al op gerekend dat Zwolle naar de Eredivisie ging. En toen ging het mis. Dit jaar stonden ze 13 punten voor met de winter en legde iedereen aan elkaar uit. Nou, nu kan het toch echt niet meer mis. Er was ook geen enkele kaper op de kust... Uh, van het leek. En toen kwam daar ineens de traditievolle vereniging Sparta die negen wedstrijden op rij nu gewonnen heeft. Zwolle is uh, gaan zwalken. Gisteren sponden ze 2-0 voor bij Volendam. Dat werd 2-2. Ze hebben nog drie punten voorsprong, maar ze hebben maar drie van hun laatste acht wedstrijden uh, gewonnen. Ook daar leggen ze overigens voortdurend uit dat er niks aan de hand is en mm -hmm. niet iedereen moet denken dat het net zo gaat als volgend jaar. Maar Marcel als supporter, als je die zou peilen, <lacht> uh, kan ons wel uitleggen dat het er uh, lastig voor staat. Het dus, te weten Dus in Sparta ineens de favoriet. Uh, overigens nog wel uh, ook pikant. Dat afgelopen week ook helder werd. Dat aan de onderkant van die divisie. De Jupiler League. Helemaal niemand meer staat te dringen om het betaald voetbal. Alle clubs die daarvoor een hey, mogelijk in aanmerking komen. Als kampioen van de topklasse. Hebben al aangegeven. Daar willen wij niet in. En er verscheen vorige week ook nog eens een rondgang. Over de financiële situatie bij die uh, Jupiler League clubs. En ook die is uh, ja onthutsend wat dat betreft. Maar goed. Uh, de strijd is Zwolle-Sparta. En ondanks dat Zwolle voorstaat. Uh, zou ik mijn geld op dit moment op Sparta zetten. Oh, oh. Zelfs als ik Marcel no. Jouw voorspellingen, daar kan ik mijn leven, Tom. En vorig jaar zeiden ze in we zijn er nog niet klaar voor. Laten we nog een jaar wachten. Nou, misschien wordt het beloond dit jaar. Oké, dank je, Tom. Joi. Er valt wat te kiezen bij de Republikeinen in Amerika... maar misschien wel wat te veel. Willem Post praat ons zo bij over Super Tuesday. Eerste verkeersinformatie, Em in de Hart. Met een uh, dikke 100 kilometer in totaal... is het een uh, normale ochtendspits te noemen rond deze tijd. De langste file van dit moment stond er gisteren ook... op de A12 Duitse grens richting Arnhem... tussen Afrit Beek en Knoopend 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal... met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ohio, Alaska, Georgia, Idaho, Massachusetts, North dakota Oklahoma, Tennessee, Vermont en Virginia. Het is vandaag het Super Tuesday in de Verenigde Staten. En dat betekent dat deze tien staten gaan stemmen over wie de Republikeinse presidentskandidaat moet worden. Een spannende dag door, dus voor Romney, Mitt Romney en zijn grootste rivaal Santorum. Daar gaan we over praten met Amerika-deskundige van instituut Klingendaal, Willem Post. Goedemorgen. Goedemorgen. Tien staten naar de stembus, althans de republikeinen in die staten... Ze zijn niet alle tien even relevant. Wat zijn wel de belangrijkste? Nou, Ohio is echt de belangrijkste staat. Uh, eigenlijk ook al met, uh, met het zicht op de eindstrijd... Hè, tussen de uiteindelijke republikeinse kandidaat en... Uh Obama die natuurlijk voor herverkiezing gaat vanaf september. Ja, dan is dit toch eigenlijk altijd de staat waar de meeste Amerikanen naar kijken. En dan is het ook al mooi meegenomen als je als republikein eh, in uh, Ohio wint. Daar kun je dan na de zomer eventjes op terugvallen. En dat is nog maar te bezien, want het is echt een nek aan nek race Santorum En Torm uh, en Romney staan, uh, staan gewoon gelijk in de laatste CNN-time-peiling uh, uh, van gisteravond. Oké, okay. ja, de laatste weken horen we eigenlijk vooral over Romney en Santorum. Hoe is het met die andere twee? Ja, Gingrich, daar hebben we een tijdje niks van gehoord. Dat komt omdat hij, ja, verstandig zich helemaal heeft gericht op zijn thuisstaat Georgia. Om toch weer een soort van comeback te organiseren. Is een van Amerika's meest conservatieve staten in het zuiden. Ja, en daar ligt Gingrich nu ook ver voor. Dus ja, het is een sluwe vos. Hij telt niet meer echt zo mee in die voorverkiezingen, maar ja... Hij weet ook, één grote uitgeleider van Mitt Romney of van Santorum. Ja, en dan kan toch het tij weer wat keren. Dus uh, ja, Gingrich probeert zijn basis. Uh, nu te mobiliseren. En ja, wellicht uh, kan hij dan toch weer eventjes terugkomen. Hoe opmerkelijk is het eigenlijk um, dat Romney, die weliswaar voor ligt... dat hij niet definitief die andere drie kan afschudden? Dat er dus nog vier eigenlijk in de race zijn? Ja, Romney is een, een zwaargewicht politicus, dat moet je echt zeggen. Nou, hij zegt uh, vooral zelf, ik ben ook echt een zakenman. Hè, een zakenman, een politicus laat ik niet zo vaak vallen... hij is gouverneur van Massachusetts uh, geweest. Ja, hij heeft een probleem met, met uh, de conservatie... Kijk, in die voorverkiezingen bij de Republikeinen... komen vooral toch de, de echte conservatieven naar de stembus. Eh, dat, dat zie je nou ook in Ohio. Eh, vooral op dat platteland van Ohio. Ja, daar kan St. flinke flink scoren. En met veel minder geld en met een eh, echt mindere organisatie... staat, wat ik net al zei, St. gelijk in de peilingen. Romney heeft nu al wat meer wind in de zeilen. Want ja, uiteindelijk betaalt het zich misschien dan toch wel even terug... dat je zoveel sportjes kunt laten zien. Maar nou ja, je ziet, eigenlijk heeft St. een hele een eenvoudige boodschap aan de mensen in Ohio en elders. Ik ben de echte conservatief en Romney is een nep-conservatief. En dat noemt hij standaard de gezondheidszorgverzekering. Dan zegt hij, nou, kijk maar naar hoe hij destijds in Massachusetts... iedereen verplicht heeft een gezondheidsverzekering te nemen. Dat is niet het echte Amerika van de individuele burger... met al zijn vrijheid. Ja... Die man is gewoon niet te vertrouwen. En dan komt nog eens een keertje bij dat St. natuurlijk heel erg eh, katholiek is. Zeer sociale, conservatieve eh, normen en waarden heeft. Ja, en dat kun je van Romney niet zeggen. Dus... Dat is toch het probleem van Mitt Romney. Hij is niet te vertrouwen, zeggen veel conservatieven. Ja, is het uh, niet in algemene zin het probleem van de Republikeinen op dit moment... dat ze geen allrounder in huis hebben? Dat je aan de ene kant Romney hebt, daarvan wordt ook wel gezegd... dat hij een, uh, een passion deficit heeft. Dat hij uh, eigenlijk alleen vooral een econoom is... een investeerder die economie op de rails krijgt. Uh, terwijl zijn veel meer het morele, ethische geweten van Amerika zou kunnen zijn. Maar dat er geen kandidaat is die alles in zich verenigd heeft. Ja, dat zou inderdaad ideaal zijn. Je zou eigenlijk zeggen dat Romney toch een beetje zo'n kandidaat is... in de zin van op fiscaal eh, terrein, op, zeg maar, op economisch terrein... is hij wel degelijk eh, wat, wat conservatiever. Zeker als je hem natuurlijk met de Democraten vergelijkt. Maar ja, de Republikeinse Partij is, dat mag je denk ik wel zeggen... nog nooit zo naar rechts opgeschoven... dat een kandidaat als Santorum met zulke extreme standpunten... bijvoorbeeld geen anticonceptie, hè, abortus onder alle omstandigheden verboden... Eh, wel het homohuwelijk... Nou, homoseksualiteit accepteren, maar niet de handelingen die daarbij horen. He, dus, dat is allemaal heel erg krom en extreem. Ja, Dat zo'n kandidaat zo ver kan komen... Dat, dat zegt echt iets over die Republikeinse partij. Hm. Maar beseffen zij zelf wel dat Santorum uh, het nooit kan winnen van Obama... Nou ja, kijk, uiteindelijk zijn er ook wel veel mensen met gezond verstand. En die beseffen natuurlijk, uh, ze willen echt Obama uit het Witte Huis hebben. En kijk, ook republikeinen kunnen rekenen. En die zeggen natuurlijk wel van, ja, als je in die eindstrijd... een goede tegenstander wil hebben voor uh, Obama... ja, hè, dan, dan zie je toch Romney wel steeds die staten nipt winnen. Een aantal belangrijke staten. Hoe je het went of keert, Michigan, hè, onlangs nog... de thuisstaat van Romney, met pijn en moeite. Ik zeg het erbij, maar hij heeft wel gewonnen. Florida, hè, hij heeft wel gewonnen. New Hampshire, hij heeft wel die staat gewonnen. Ja. En dat heeft ook een aantal staten verloren, maar het is toch de kandidaat die al waggelend een beetje richting die, die eindstrepen gaat. En vergis je niet, die laatste maanden stelt dat Romney het woord. dan zullen toch ook de hele conservatieve Republikeinen zeggen: van, vanuit hun Obama-haat, die daar echt is. Ja, als we moeten kiezen tussen Obama en Romney dan kiezen we natuurlijk wel voor Romney. Hè? Mm, mm. Stel dat Romney inderdaad Ohio wint op Super Tuesday. Um, wellicht nog een paar andere staten. Wanneer zullen de andere kandidaten zich dan achter hem scharen... en de strijd opgeven? Ja. Of gaat dit door, oneindig lang door tot diep in, de, in het voorjaar? Nou, deze, deze race met ook nog Ron Paul erbij... Hè, dus een vierpersoons race, nou, die gaat nog wel een paar weken... misschien nog wel een enkele maand, misschien twee maanden nog wel door. Maar ik verwacht wel, dat uh, daarom staat ook zoveel op het spel... als Romney nu inderdaad ook Ohio wint en dan heb je toch een heel rijtje aan belangrijke staten... ja dat dan uh, hij nog wel wat meer wind in de zeilen krijgt. En dat je ook wel ziet dat de partijtop nog meer druk gaat uitoefenen. En wat dat betreft is het toch wel niels uh, Sarah Palin, uh, de koningin van de Tea Party... die eigenlijk weinig moet hebben van Romneys inhoudelijke standpunt... op tal van terreinen. Uh, echt zo'n conservatief, die mevrouw Palin. Die heeft gezegd, maar natuurlijk ga ik met Romney steunen... als er een eindstrijd komt met, uh, met Barack Obama. Dan gaan we... Paul achter hem staan. En Mike Huckabee, ook zo'n conservatieve republikein... die vier jaar geleden meedeed, heeft al hetzelfde gezegd. Dus okay. langzamerhand schuiven die mensen dan toch op richting Romney. Nou, we zijn benieuwd hoe het vandaag zal verlopen op Super Tuesday. Willem Post, Amerika-deskundige van het Instituut Klingendal... en goudgever ook van het America Magazine. Dank voor nu. Ja, dank je. Dan gaan we naar Mark Robin Visser. Jazeker, heeft het vandaag over de acties bij de leraren... staking in het onderwijs, Mark Robin. Ja, zeker. Ik was vanmorgen bij de elfjarige Tom. Tom is autistisch en zit op de, de Mozarthof. Dat is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in Hilversum. In een prachtige bosrijke omgeving. Waar nu op dit moment een man met een nietmachine... allemaal pamfletten in die boom aan het nieten is. En wat staat er dan onder andere op? Goedemorgen. Bezuiniging, geen cent, investeren in talent kijken ze aan. En daar worden ook uh, tekeningen van, uh, van kinderen bij uh, bijgehangen. Kees van Heesbeen is, uh, is de directeur. Zegt die kinderen. Ja, je kunt het niet aan alle kinderen uitleggen, denk ik. Nee, dat is een beetje moeilijk. Uh, we hebben leerlingen van 4 tot 20 jaar. En de leerlingen van 4 tot 12, daar is het wat lastig voor. Maar in de afdeling VSO, Voortgezet Speciaal Onderwijs, waar leerlingen tussen 12 en 20 jaar zitten, daar hebben we er wel aandacht aan besteed. Daar, die hebben de tekeningen gemaakt. De school is gesloten, maar jullie gaan een lied oefenen. Wij gaan straks om half negen met het hele team, met 45 man, een strijdlied uh, oefenen. En uh, uh, ik ben benieuwd. Uh, uh, ik zelf ook. Ga mee, oké? Wat er gebeuren? Ja, tot straks. Het NOS Radio 1-Journal Media Overzicht. Een Zwitsers bedrijf heeft interesse getoond in Netcar. Dat is goed nieuws voor het autobedrijf in Born... dat met sluiting wordt bedreigd nu Mitsubishi stopt... om nog langer auto's te bouwen. Te laten bouwen in de fabriek. 1 euro voor de gehele fabriek. De Zwitsers beloven dat het personeel dan voorlopig kan blijven. Um, er zijn wel wat vragen over het bedrijf QPM. Op Google nauwelijks te vinden, schrijft het FD. Topman is ene Jeffrey Hunziker. Maar um, ook zijn naam levert op Google niet veel op. Het ministerie van Economische Zaken heeft laten weten dat er zich verschillende belangstellenden hebben gemeld. Voor Henk van Rees, bestuurder van FNV-bondgenoten, is het vooral belangrijk dat alle gegadigden duidelijk maken dat ze voldoende geld hebben voor een overname. Spreker van Rees straks. Die opmerking doet wel een beetje denken aan de situatie bij Saab, dat gered werd door Victor Muller. Ironisch genoeg maakte Swedish automobiel gisteren bekend zich helemaal te richten op een Spijker. En daarmee laat het bedrijf Saab definitief vallen. Het belooft vandaag druk te worden in musea, zwembaden en pretparken. Ouders zoeken bezigheden voor hun kinderen die thuis zijn vanwege de staking op ruim 1700 basisscholen. Afgaande op de berichten op Twitter kan de staking op weinig sympathie rekenen. Een Moeder schrijft, het ergste van vandaag vind ik dat we met die kinderen naar dat benauwde zwembad moeten. Maar het kan altijd erger. Ongeveer de helft van de basisscholen is gesloten, de andere helft dus niet. Een leerling twittert. Altijd leuk om op de radio te horen dat 1700 scholen dicht zijn door een staking. en wij zo naar school moeten. Brute slachtpartij in Horror Villa. Dat is. Uh veelzeggende kop in de Telegraaf. Nou, Daarmee overdrijft de krant niet als het allemaal klopt. De dubbele moord lijkt zo overgenomen uit een film. In Sittard werden twee drugsdealers naar een huis gelokt. Daar zijn ze vermoord op beestachtige wijze. De lichamen zijn opgelost in zoutzuur. De politie heeft alleen nog wat resten teruggevonden. Familie uit Sittard zit vast. De aanleiding voor de moord zou een ruzie zijn over drugs. En dan nog wat anders. Want belt u bijvoorbeeld al in HD? Nee, nou, daar komt wel snel verandering in als telecomprovider KPN ligt. Het bedrijf voert een nieuwe techniek in waardoor bellen bijna net zo goed klinkt als een echt gesprek. Nu.nl schrijft over de invoering die de klant niks extra kost. Mm. Alleen werkt het nu nog maar 20, bij 20 van de toestellen. KPN hoopt dat dit jaar nog te verdubbelen met de komst van nieuw type mobieltjes. Per Centrum Nieuwspoort.